Into the body mind. Smart music. Zo noemde uh, Oriane destijds uh, deze serie van uh, diverse CD's. Dit is uh, volume 7. En we gaan uiteindelijk uh, afsluiten met dit programma Tap Zeppie met volume 5. Just relax. Mijn naam is Benno Veugel en ik zeg hartelijk dank voor het luisteren naar dit programma Tap Zappie. Wat mij betreft een hele, hele goede nacht. Slaap lekker. Als je gaat slapen. En graag tot volgende week voor een nieuwe aflevering. Tapp, zapi. Dag. Het ritme van ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 11 uur. Carmen Verhul met het NOS Journaal. Nederland en Groot-Brittannië hebben met IJsland een akkoord bereikt over een terugbetalingsregeling in de icesafe affaire. Het gaat om een bedrag van in totaal 3,5 miljard euro. Morgen wordt het akkoord ondertekend. De Nederlandse staat heeft ruim een miljard euro voorgeschoten aan spaarders die door het faillissement van i geld kwijtraakten. IJsland betaalt nu alles terug zodra het een economische groei heeft van 2%. Het heeft daar dan onbeperkt de tijd voor. Het bestuur van de DSB-bank wil 100 miljoen euro staatssteun van minister Bos. Met nog eens 100 miljoen van spaarders die hun deposito's omzetten in aandelen... is volgens DSB een eenvoudige doorstart mogelijk. De rondehandelingen met Amerikaanse investeerders zijn op niets uitgelopen. Morgenochtend om 9 uur beslist de rechter of er een goede reden is... om van het faillissement van DSB af te zien. Het ministerie van Volksgezondheid gaat mensen aanpakken die geen premie betalen voor hun zorgverzekering. Er wordt een heffing van hun loon of uitkering ingehouden. En dat is mogelijk sinds 1 september. Het gaat om zo'n 300.000 Nederlanders die sinds de invoering van de verplichte basisverzekering, vier jaar geleden, nog nooit premie hebben betaald of maar gedeeltelijk. De bevolking van Antwerpen heeft in een referendum tegen de bouw van een enorme brug over het noorden van de stad gestemd. De brug, de Lange Wapper, kost 3 miljard euro. Tegenstanders zeggen dat de brug het leven verpest van de bewoners van de noordelijke wijken. Het referendum is niet bindend. Uiteindelijk neemt de Vlaamse regering een besluit. En een man en vrouw uit Schijndel in Brabant zijn opgepakt... omdat ze de afgelopen nacht in België een fietser zouden hebben doodgereden. De man was in Schijndel aangehouden omdat hij dronken achter het stuur zat... en agenten zagen toen dat zijn auto zwaar beschadigd was. De man dacht dat hij in België tegen een hert was aangereden... maar het bleek een fietsende vrouw geweest te zijn. Het weer, morgenochtend bewolkt en overwegend droog... later vanuit het zuiden zon, het wordt een graad of twaalf.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 door Arno, die hier ook uh, aan tafel zit. Um, en daarin kunt u zich opgeven voor die workshop. Die workshop is geheel gratis. Die wordt door uh, Serge Langenstein, Willem de, de Willemstein, een van de initiatiefnemers van het project, uh, gegeven. Um, dus ik verwijs u graag do door naar de website om, uh, om u op te geven.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 Horeb is een leefgemeenschap. Hebben jullie hier ook iets van therapie of iets dergelijks? Of? Ja, toen ik binnenkwam in, maart, in de maand maart, hadden ze nog therapie. Mensen die kwamen uit, vanuit De Hoop. De Hoop, dat is, dat is de overkoepelende organisatie van Horeb, toch? Ja, inderdaad. So, de hoop, mensen kwamen vanuit De Hoop twee keer per week ons een soort deeltijdprogramma.